9 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Het voornemen van de Griekse premier Papandreou. om een referendum te houden over het nieuwe steunpakket van de EU. heeft geleid tot geërgerde reacties in Europa. De Duitse fractievoorzitter van de regeringspartij FDP. zei dat het klinkt alsof Papandreou zich aan de gemaakte afspraken probeert te ontworstelen.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 Er staat tussen Duiven en Arnhem Noord nog 5 kilometer. De ook is daar dicht. En op de A13 Rotterdam Den Haag in beide richtingen bij Delft Zuid. En er staan files van 5 kilometer door ongelukken. En op de A20 naar Gouda. Daar is een ongeluk gebeurd bij Schiedam. Er staat 3 kilometer. En bij Schiedam is de ook afgesloten. Een idee over commitment.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 Marcel Oosten en Lara Rensen. inmiddels wereldberoemde Chinese kunstenaar IWW... wordt al lange tijd dwarsgezeten door de Chinese autoriteiten. Hij is onder meer vastgezet. En hij krijgt nu een belastingboete van bijna 2 miljoen euro. Hoort u zo dadelijk meer over. Eerst naar het onderwerp dat vandaag de gemoederen... binnen en buiten de Tweede Kamer bezig zal houden. En dat is Mauro. Mag hij blijven of moet hij weg? Die vraag wordt straks beantwoord in de Tweede Kamer. De fracties stemmen over een verblijfsvergunning voor de Angolese asielzoeker. En al vaker is er gesproken over de mogelijkheid van een studievisum voor Mauro. Maar volgens politiek verslaggever Margreet Boer is nog niets zeker.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 is, want die partij zit vreselijk klem. Maar de vraag is of dit voldoende is en moet er niet nog iets meer bij. Hè? Daar gaat het eigenlijk om. En als hij dan toch wordt uitgezet... dan is dat in strijd met het VN-Kinderrechtenverdrag... en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, zegt Karin Kloosterboer. Zij is specialist kinderrechten bij Unicef. Wij vinden dat dat in strijd is met het kinderrechtenverdrag. Want uh, Mauro die heeft uh, recht op gezinsleven... en die heeft recht op een ongestoorde ontwikkeling. Uh, dat zijn hele harde rechten... Uh, het kinderrechtenverdrag dat staat boven de nationale regels. Dus uh, ja, het, is, het is natuurlijk nooit de bedoeling geweest... Uh, uh, om te wachten tot iemand 18 jaar is... om dan te kunnen zeggen van dat ja, het kinderrechtenverdrag is niet meer van toepassing. Mocht de Tweede Kamer vandaag besluiten dat Mauro niet mag blijven... dan zou hij volgens UNICEF kans hebben bij het Europese Hof. Nogmaals Karin Kloosterboer van UNICEF. Ik denk dat Mauro en vergelijkbare jongeren in zijn situatie in zo'n situatie, een grote kans maken om gelijk te krijgen... als ze naar het Europese Hof gaan, als ze dit aanhangig maken. Hè? Maar dan zegt u, niet als studievisum accepteren... en doorgaan uh, via de juridische weg. Ja, ik kan dat voor een... Kijk, het gaat natuurlijk om het belang van zo'n jongen... Uh, in een specifiek geval. Dus je kunt daar nooit uh, in het algemeen over zeggen... van nou, het zou beter zijn als... Maar um, uh, ik, de, ik denk dat Mauro en vergelijkbare jongeren... grote kans zouden maken als ze dit bij het Europese Hof aan okay. zouden maken. En het is natuurlijk triest dat we een regering hebben... die door het Europese Hof op het rechte pad gehouden moet worden. En op het plein bij de Tweede Kamer wordt gedemonstreerd... De demonstranten protesteren tegen de dreigende uitzetting van Mauro. Voorzitter van GroenLinks, Henk Nijhoff, roept op om massaal naar het plein te komen.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 Jongeren die auto op willen rijden hoeven niet meer te wachten tot hun achttiende. Want vandaag start het experiment Two to drive. De essentie, als je 16,5 en een half bent kun je starten met rijles. Op je zeventiende doe je dan examen. En als je slaagt mag je tot je achttiende begeleid rijden. Met vader, moeder of een ervaren kennis. Het uiteindelijke doel is ervoor te zorgen dat jonge chauffeurs minder brokken maken. Het uithangbord van het experiment is Bijtske Visser. Het 16-jarige autosporttalent kan al racen. Maar moet nog wel leren rijden. Louis Dekker was bij haar eerste les. Hoi, ik ben Jeroen de Vries. Ik werk bij camperijopleidingen. Ik ben de instructeur van Bijtskevissen. En die ga ik haar eerste rijles geven. Valt er nog veel te leren? Ik hoop niet. Dat gaan we wel zien. Ze is 16 jaar. Boegbeeld van het experiment dat 2 to drive heet. En ze is gewend aan racen op de circuits tussen de Porsches en de Corvettes. In een veld vol ervaren coureurs. Bijtskevisser uit Dronten. Vandaag krijgt ze haar eerste rijles in een Hyundai. Met een 1.6 dieselmotor erin en die levert 115 pk. Dus dat is op zich nog wel redelijk. Maar voor Bijtske is het een trage bak. Het gaat wel een beetje langzaam, ja. Ja, het is niets vergeleken met die 500 pk waar zij wel eens op het mee rondrijden natuurlijk. Goed, Bijtske. De eerste les. Ja. Uh, stel je stoel maar zo in dat je goed zit, dat je goed bij de koppeling kunt. Dat heb ik gedaan. Afstand tot het stuurwiel. Ja. Bij de BOVAG zijn duizend rijscholen aangesloten. En dan zou je zeggen, ja, logisch dat die het zien zitten, dit experiment. Want dat betekent gewoon extra werkgelegenheid. Maar dat is niet de reden. Het gaat natuurlijk om de verkeersveiligheid. Paul de Waal van de BOVAG. Omdat we hele sterke aanwijzingen hebben dat we het aantal overtredingen... en het aantal ongevallen bij de beginnende chauffeurs fors kunnen terugdringen. Omdat we ze uh, met meer ervaring op pad gaan sturen. Ja, ik denk dat dat wel kan. Leg eens uit waarom. Nou, als er begeleiding bij zit, dan denk ik dat er minder ongelukken komen. Er is een experiment geweest in Duitsland met begeleidrijden. Dat heeft echt hele goede resultaten uh, opgeleverd. En we zijn het als land en als branche aan onze stand verplicht om dit in Nederland ook uit te proberen. Want als je flink veel minder overtredingen krijgt onder jongeren, waarom zou je het dan niet doen? Nou, de koppeling goed erbij. Gas en rem, dat ken je allemaal natuurlijk al, hè? Dat is voor mij verwend hoor. De meeste mensen weten het allemaal niet. Nou, dan gaan we maar eens een stukje wegrijden. Ik. Laat maar eens wat zien. Ja, rij daar maar langs. Het staat of valt natuurlijk met begeleiding. Een jongere die achter het stuur kruipt, wordt gecoacht. Maar dat kan niet iedereen. En dat mag ook niet iedereen. Nee, dat mag niet iedereen. Dat moet een ervaren chauffeur zijn. En ervaren betekent dan tenminste vijf jaar je rijbewijs... en tenminste 27 jaar oud. En je moet ook nog eens van onbesproken verkeersgedrag zijn. Over 500 meter slaat linksaf naar het burgemeester van de Alkrentstraat. Nee, je moet gewoon een nette chauffeur zijn geweest. Mag je hier zo wel even een mooi rondje draaien? Links? Wat ja. wordt jouw grootste probleem tijdens het lessen? Uh, dat ik te hard rijd. Je merkt al, de snelheid zit er in ingebakken. Het gaat niet om snelheid op de openbare weg, maar het gaat om veiligheid. Te hard remmen ook, hè? Ja. ja. ja ik ga meteen in de rol van examinator nu, hoor. <lacht> Zodat uh, wij allemaal netjes op onze stoel kunnen blijven zitten. <lacht> ja, voel ik heel rustig. Ik durf het bijna niet te vragen, maar misschien rijdt ze wel beter dan u? Nou ja, ik denk op een circuit wel. <lacht> Op de weg zou dat zal nog uh, moeten blijken. Ja, want is dat een ander verhaal? Ja, ja op een squarehuis allemaal dezelfde kant op als het goed is. Hè? Je hebt geen kruisend verkeer. Mag je even een uh, rondje draaien? Oh, dat is beter. Ik <lacht> denk wel dat ze een goede kijktechniek heeft... om, om een goede, goede chauffeur te kunnen worden. Hè? Kijk, dat had je vanochtend niet gedacht, hè? Dat hij zou zeggen dat je een goede kijktechniek hebt. <lacht> heb je die? Ik denk het wel. Met race is het wel belangrijk dat je goede inzichten hebt. Wat is nou het grootste gevaar? Dat je denkt, ach... Ik race met 500 pk, dan kan ik dit ook wel? Nou ja, er zijn meer mensen op de weg. Ook mensen die het niet goed kunnen. En daar moet je toch wel rekening mee houden. Dus het gevaar zit vooral bij anderen? Ja, ik denk het. Heeft ze daar gelijk in? Nou, we zijn allemaal mensen en uh, niemand kan perfect rijden. En, uh, de bedoeling van het verkeer is dat uh, andere mensen jouw foutje een keertje opvangen... en dat jij andermans fout kunt opvangen. Foutloos kan niemand rijden. Nee. Als ik zeg jongeren gaan nog eerder in een auto de weg op... dan denken veel mensen, oh jee nog meer ongelukken. Dat kan ik me voorstellen. De cijfers wijzen ook wel uit dat jongeren toch wel vaak betrokken zijn bij ongevallen. Maar ik denk juist dat deze proef daar verandering in kan brengen... omdat het proces van begeleiding langduriger is. Voorheen hadden ze dan alleen begeleiding tijdens de rijlessen. En als ze dan slaagden voor het rijbewijs... hadden ze vrijwel geen begeleiding meer. En nu is die begeleiding bijna met een jaar verlengd... door een ouder of voogd of iemand anders. Moeilijke vraag, want de instructeur zit er één meter naast... Maar heb je al wat geleerd? <laughs> Alleen overpakken en remmen. Dat ik niet zo hard mag remmen. <laughs> Dat het kan ze heel goed. Uh, Visser, autocoureur van 16 jaar. Zonder rijbewijs trouwens nog steeds. Meer over dit onderwerp vindt u op onze website. Ook een filmpje daar, uh, NOS.nl. Dan naar de IJssel bij Zutphen. Die is weer vrij voor het binnenvaartverkeer. Maar vannacht en begin van de morgen zat daar een Duits binnenvaartschip... Klem. Een groot schip, klem tussen een ander schip en een brugpijler. Jan Huurman van Rijkswaterstaat, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe kan dat? Ja, het blijkt een stuurfout te zijn van de, de schipper. Aha. Maar dan nog, dat is knap dan, om jezelf klem te varen tussen een pijler en een ander schip. Ja, dat is natuurlijk altijd de stroming van de rivier, is toch behoorlijk. Ondanks dat het wat laag water is. Uh, en ik heb begrepen dat de motor een aantal keren is uitgevallen, waardoor het sturen ook bijna onmogelijk is. Ja, dan zeker waar de rivier wat nauwer is bij zo'n brug, eh, is de kans dus wat groter dat dit gebeurt. Hmm. Klopt het dat hij wat capriole heeft uit moeten halen omdat hij terug wilde varen? Ja, de, het fijne weet ik er helaas niet van. De, de, de KOPD heeft dat over het algemeen dit soort zaken in onderzoek. Mm. En wij, wij bij Rijkswater moeten zorgen dat de scheepvaart goed door kan blijven varen. Nee, ja goed, ik vraag toch maar even. Ik begreep dat het, de waterstand wat laag was. Dus dat de schipper daar te, laag, te, te laat achter kwam. Is er niets wat zo'n schipper dan alarmeert op tijd? Nee, de ze weten over het algemeen goed uh, hoe diep uh, het water is waar ze in kunnen varen. Alleen als je uh, een paar storingen krijgt, bijvoorbeeld motoruitval, en uh, je kunt niet meer sturen, ja, dan neemt de stroom neemt neemt zo'n schip mee en op zo'n smal punt waar de, waar de brug staat, kun je niet meer doen. Uh, kan, dan kan je niks meer. Nee. Er was ook nog een ander schip bij betrokken waar het ook tegenaan klem zat. Was het allemaal dan een gevaarlijke situatie? Nee, het schip had uh, staal aan boord uh, in de lading, dus het was uh, niet gevaarlijk. Uh, er is ook nauwelijks uh, schade aan de schepen of aan de brugpijlen ontstaan. Goed. En iedereen vaart weer, ook de Duitser? Ja, de enige... wat... wat de de Duitser ligt nog eventjes aan de kader. Er moeten een aantal administratieve dingen worden gehandeld, afgehandeld. Alleen de scheepvaart moet even rekenen houden dat er een, een ondiepte is ontstaan in de rivier. Dus met dieper dan 1,80 meter kunnen ze daar niet vaar. Jan Huurman van Rijkswaterstaat, dank u wel. Graag gedaan. En ja, zo dadelijk gaan we het hebben over de Chinese kunstenaar en politiek activist Ai Weiwei heeft een belastingaanslag van de ruim bijna, moet ik zeggen, 2 miljoen euro gekregen. Hoort er zo dadelijk meer over. Eerst maar eens eventjes weer horen van Johnson Houdt dus op de weg. Ja, het aantal vier net nog snel af. Op dit moment nog 90 kilometer. Nog een paar opvallende. Op de A12, Duitse grensrichting Arnhem, staat bij Arnhem-Noord nog 6 kilometer. Dat komt door een pechgeval. Je auto blokkeert bij Arnhem-Noord de linkerrijst ook. En ook nog vrij op de A13 Rotterdam-Den Haag in beide richtingen. Bij Delft-Zuis staan files van 6 kilometer. Dat komt door een ongeluk op de N470. Daarom zijn op de A13 in beide richtingen de afritten naar de N470 afgesloten. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Kwart over negen geweest. Volgen Joris van der Kerkhoff vanochtend. Hij reist met de trein van Den Bosch naar Amsterdam. Het was een prettige reis, Joris, als we dat zo hoorden. Met literair... Ja. Vertier. Ja, met literair vertier. Ja. Met allemaal mensen die het uh, plezierig hadden. Die uh, aan het lachen waren. En ben je er nu, in Amsterdam? Ja, we zijn uiteindelijk uh, in Breda begonnen... waar Robert Giebels uh, woont. Waarvan die uh, uh, meer dan drie jaar... Uh, van Breda naar Amsterdam uh, is, uh, is gereisd met de trein. Ze zijn nu nog een stukje verder gegaan, naar Hoofddorp. denk, we doen gewoon nog een stukje extra uh, via, via Schiphol. Uh, hebben het boek uh, uitgedeeld aan een aantal mensen die in de trein zaten... en die begonnen te lachen. En Die zeiden allemaal van hoe herkenbaar het uh, is uh, wat er uh, omschreven wordt. Geen zuurboek, geen vervelend boek, maar wel een boek met tips. In ieder geval voor de NS. Uh, wat kan de NS als belangrijkste tip uh, beter doen? Ze zouden beter gebruik kunnen maken van die apps. waar veel treinreizigers, forensen gebruik van maken. Daar kun je veel meer informatie in stoppen dan er nu in zit. met name over hoe de trein precies aankomt. Zodat je een beetje verspreid over het perron kunt instappen. We zetten het nu met z'n drieën heel dicht bij elkaar. Uh, dat, uh, in, in de boeken gaan nog dichter bij elkaar staan. Gaan nog dichter bij elkaar staan. Uh, in het boek gaat het ook over, uh, over manieren. En, en hoe je denkt. Uh, en hoe je vindt dat dingen uh, horen. Uh, wat is je daar je belangrijkste ergernis in? Het is een persoonlijke uh, ergernis uh, die door weinig mensen gedeeld wordt. Maar ik vind het uh, voordringen als mensen eerste klas instappen... en meteen uh, de, een bocht naar links of naar rechts maken... om in de tweede klas vooraan te staan bij het instappen in, in die uh, wagon, in die coupé. Uh, mevrouw Ritsma, u gaat over manieren, althans, daar schrijft u over. Uh, uh, herkent u dit? Uh, nee, ik, ik herken deze ergernis niet en ik, ik deel hem ook niet. Want uh, naar mijn idee moeten uh, passagiers zo snel mogelijk de trein in. Uh, het proces van uitstappen instappen moet zo snel mogelijk uh, geklaard worden. En als mensen zich dan verspreiden over de ingangen... en toevallig daarbij ook een eerste klas uh, wagon te pakken hebben... dan zie ik daar geen bezwaar in. We hebben nu een heel groot perron. Uh, we zouden heel ver uit elkaar kunnen staan. We staan wat dichter bij elkaar. Wat is de ruimte die in de trein zo, uh, wat, wat nog behagelijk is? Ja, reizigers verspreiden zich altijd. Dat is de eerste regel. Uh, behagelijk uh, doet er eigenlijk niet zoveel toe. Want als het helemaal vol is, dan uh, zitten ze tegen elkaar aan. En die, die tweede klascoupés zijn krappe meten. Uh, als er als vier volwassen, uh, forse figuren tegenover elkaar zijn... hebben ze eigenlijk geen enkele manoeuvreerruimte. Dus dat, dat is al lastig... Uh, en het enige wat je dan kan doen, de, de reiziger moet zorgen dat hij uh, zijn eigen privébubbel die hij om zich heen houdt, uh, dat, dat is een imaginaire 30 centimeter die zo om je lijf heen, dat hij die bewaart, dat hij die uh, beschermt tegen schendingen van anderen. En anderen moeten vooral uh, zorgen dat ze uh, de medepassagier niet hinderen. Dat is eigenlijk de, de belangrijkste privacyregel van uh, het reizen in het openbaar vervoer. Wat je in het boek eh, omschrijft is ook dat mensen vooral in stilte eh, reizen. Was dit nou erg vervelend deze afgelopen 3,5 uur? Al dat gebabbel van mij naar jou en andersom? Nee, dat is een, een welkome afwisseling, maar het is waar. Normaal gesproken uh, ja, uh, is, gaat dat treinforense in, in stilte. Mensen lezen de krant, kijken soms naar buiten, uh, luisteren muziek soms wel eens. Soms uh, hoor je dat dan nog wel. Maar, um, de, de, de ervaren treinforens weet inmiddels hoe hij zijn medereiziger uh, uh, moet ontzien. Het grappige is dat je nu, als het hierover gaat, over hoe je normaal reist... dat je je armen uh, gekruist en een beetje afstandelijk uh, gaat staan praten. Een beetje omhoog gaat staan. Een beetje de afstand die je normaal bewaart als je normaal aan het reizen bent. Ja, Je zit in een trein, uh, wat mevrouw Ritsma ook zegt, gewoon altijd heel dicht bij elkaar. En als mensen, bijvoorbeeld, heb je ook wel eens mensen wijdbeens naast je gaan zitten. Ja, dat, en, maar... maar wat zeg je daar dan van? Dat kan niet, want uh, tenminste, ik denk dan: ja, ik moet nog een half uur verder met deze meneer die, uh, die met zijn benen tegen mijn benen ja, aan De Wijdbeense meneer. Ja, nou, echt, dat, ja vreselijk. Ja. Uh, uh, we gaan nu ook maar een beetje langzaam ja, uit elkaar ook. Ja, ja. ja, tot ziens. Het was leuk om eens een keer met de trein te reizen weer. Ik moet nu met de trein terug naar mijn ja. auto. Ja. <laughs> Mannen met de trein hoorden u vanochtend in meerdere afleveringen. Nogal een uh, flinke tegenvaller voor de wereldberoemde Chinese kunstenaar en politiek activist Ai Weiwei. Hij heeft een belastingaanslag gekregen van omgerekend zo'n 1,7 miljoen euro. Begin dit jaar, misschien weet u dat nog, zat hij drie maanden vast. vanwege zogenaamde economische misdaden. We gaan naar China-deskundige Gary van Pinkster van Instituut Klingendaal. Gary, hoe reageert Ai Weiwei op deze belastingaanslag? Nou, hij is ook zelf met het nieuws naar buiten gekomen en hij zegt. Ja, god. Uh, als ze zo nodig willen dat ik belasting betaal, dan wil ik dat best doen. Maar ik wil niet, zonder dat ze kunnen bewijzen waarom ik deze belasting moet betalen. Dus ik wil mijn boeken terug. Ik wil mijn papieren terug. Ik wil weten waarop ze het baseren. Ik wil het kunnen controleren. Want als ik nu zomaar een belastingaanslag betaal, wat ik best kan, want ik ben rijk genoeg. Als ik dat zomaar doe, dan schaad ik eigenlijk de Chinese rechtsstaat. Dan is het niet alleen slecht voor mij, maar het is slecht voor de Chinese overheid... dat ze dan zomaar zo'n belastingaanslag op kunnen leggen. Ja. En Gary, denk jij dat China goede argumenten heeft of is dit pesterij? Ik vermoed dat het toch voor een heel groot deel pesterij is hoor. Want er zijn heel veel Chinezen die misschien helemaal niet zo keurig hun belasting betalen. Maar altijd als de Chinese overheid iemand echt wil pakken, dan gaan ze op die belastingen zitten. Dan zeggen ze het zijn economische misdaden, daden die die heeft begaan. Want China wil niet zeggen dat het hier gaat om politieke zaken, om zaken van vrijheid van meningsuiting. Het is eerder gebeurd in China, met anderen ook, dus... Ja, ik vertrouw het niet helemaal. Hoewel het best kan zijn dat hij belastingsschuld heeft... maar ik vertrouw de reden waarom dit nu naar buiten komt... dat vertrouw ik niet erg. Je zegt hij kan het betalen, hij heeft veel verdiend... met tentoonstellingen in het buitenland. Wat als hij besluit dat niet te doen uit principe? Wat gebeurt er dan? Nou, China zegt dan dat hij moet binnen tien dagen betalen... anders dan gaan we iets doen of dan pakken we hem weer op... Uh, dan moeten we nog even kijken of China dat ook echt gaat doen. Maar dat is in ieder geval de druk die ze er nu achter zetten. En ze hebben nu ook gezegd, de, de aanslag die ze nu hebben opgelegd... is ook weer een stukje hoger dan de aanslag die ze eerder al hadden opgelegd. Dus zij voeren de druk op. En het is nog even afwachten hoe ver ze daarin in de praktijk ook echt zullen gaan. En of IWW misschien weer in de gevangenis belandt. Ja, precies, want ze hebben hem al eerder opgepakt... zonder dat hij eigenlijk ooit te horen heeft gekregen. Waarom? Hoe is het eigenlijk met hem? En waar is hij? Kan hij zich normaal bewegen in China? Weet je dat? Nou, hij werkt ook veel in het buitenland. Uh, ik weet niet waar hij op dit moment precies is. Uh, hij heeft in ieder geval nu genoeg uh, contacten om, om dus te laten weten internationaal dat dit aan de hand is weer. Um, het, is, uh, het, het is zo dat hij eigenlijk na zijn vorige gevangenschap gevraagd is van om zijn mond te houden. Dat heeft hij even gedaan, maar niet lang. Hij is toch weer uh, opgekomen voor anderen. Uh, hij heeft toch weer over de situatie in China gepraat. En dit lijkt daar wel een reactie op. Harry van Pinksteren van Instituut Klingendaal... over deze belastingboete voor IWW. Dank je wel. Dan gaan we eens even kijken hoe de financiële markten ervoor staan. Want hier hebben toch weer een vier gelaten, hoor. Gisteren sloot Wall Street al lager. Vanochtend zakten de Aziatische beurzen in het rood. Peter van der Meerschout van de economieredactie staat weer voor de schermen. Peter, vertel, hoe staat het in Europa voor? Niet best. Um, AIX is uh, lager geopend. Staat nu bijna 3% lager. En dat zie ik ook in uh, Duitsland. En zie ik ook in Parijs. Zelfs meer dan uh, 3% naar beneden. In uh, Nederland op de AIX is het eigenlijk alleen maar DSM... dat vanmorgen met cijfers kwam, dat een plus noteert van ongeveer een procent. Maar ING bijvoorbeeld gaat 10 procent naar beneden. En datzelfde geldt ook voor de Franse banken... BNP, Paribas, Krediet, Agricole, Allemaal 10, 11 procent naar beneden. En dat heeft allemaal te maken met, laten we zeggen... de onduidelijkheid en de onzekerheid die er nu weer bestaat... rondom de aanpak van de eurocrisis. Als in Griekenland wordt gezegd... ja, we willen graag een referendum organiseren... om te kijken of wij eigenlijk wel geholpen willen worden... Dat moet je vooral doen in dit soort uh, ja. gevoelige situaties, dan zie je dat die markten daar heel heftig op reageren. Dat zien we ook terug trouwens op de rentes op Italiaanse en Spaanse tienjaars staatsleningen. De Italiaanse die zit alweer boven de 6%. procent. Dat was allemaal lager vorige week. En ook de Spaanse die kruipen nu naar die 6% procent toe. Heeft ook gevolgen voor de euro trouwens. De euro daalt weer in waarde ten opzichte van de dollar. Staat nu op 1,37. Eigenlijk zijn we nog minder dan een week na die aankondiging van uh, we gaan de crisis aanpakken op vier verschillende manieren. We zijn we weer terug bij af. Ja, dat geeft dan ook aan dat er dus weinig vertrouwen is. Je vertelt dat al en dus... denk ik dat de, de Italianen en Spanjaarden er ook last van hebben. Nou ja, dat hebben ze dus ook. De Italiaanse overheid moet vandaag alweer meer gaan betalen... voor het geld dat ze willen lenen om, laten we zeggen, hun ambtenaren te betalen. Als dus je ziet dus dat die rentes op obligatieleningen... Dus die de Italianen en de Spanjaarden uitgeven, dat die omhoog schiet... omdat de financiële markten denken van... ja, maar wacht even, die twee andere landen in het zuiden van Europa... dat zijn de volgende waar we het, waar we het moeilijk mee gaan krijgen. Ja, dan zijn dit gewoon de resultaten daarvan. Peter Weerschoud houdt de beurskoers in de gaten. Ja, en uh, Peter had het al even over dat referendum verbijstering in Griekenland. Uh, u hoorde dat eerder van uh, onze correspondent Corrie Kees uh, over het uh, referendum... dat premier Papandreou wil houden over dat Europese reddingsplan. U heeft ook gehoord dat Arie Slob uh, verbijsterd was van de ChristenUnie. Wist niet wat hij hoorde. Want vorige week is er toch na lang onderhandelen zijn er afspraken gemaakt. In Brussel. Maar goed, niet alleen in Griekenland. In Nederland is er verbaasd gereageerd. Ook uh, in Frankrijk is de regering daar zachtst gezegd... niet zo blij mee, correspondent rond. Van Linker in Parijs. Vertel eens, wat heeft uh, Sarkozy gezegd? Nou, het heeft uh, duidelijk iedereen hier in Parijs verrast, dit uh, initiatief van de Grieken. En dus zie je ook op het Elysee dat er opschudding is. Men heeft verontrust gereageerd. Het is een beetje in lijn met wat Peter van der Meerschout ook al zei. En men dacht echt een afspraak te hebben gemaakt met de Grieken. Een sluitende afspraak...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 Ja, de reacties komen maar heel mondjesmate vrij. Iedereen is wat voorzichtig, wil dit even laten bezinken. Zowel in het binnenland hier, merken we in Den Haag, als uh, internationaal. Geeft dit aan dat Sarkozy nu al reageert hoe boos hij is? Nou ja, goed, kijk, ik denk dat voor de Fransen en ik denk overal dat men toch verrast is door dit initiatief van de Grieken. Uh, maar voor Sarkozy geldt dat hij over twee dagen een belangrijke topconferentie hier heeft in Frankrijk, de G20 in Cannes. En hij is de gastheer en dus zal hij moeten zorgen dat alles in je banen geleid wordt. Het centraal punt op die G20 is het reddingsplan voor Griekenland. Maar daar zitten aan tafel landen als China, de VS, India, Brazilië. En die willen eigenlijk allemaal horen van Europa dat men het heft weer in handen heeft. Dat men Griekenland onder controle heeft. En dan zo vlak voor zo'n belangrijke topconferentie aan de zo, ah, vooravond zo'n zo bericht uit Griekenland. Dat betekent dat Sarkozy als gastheer aan de bak moet. Ron Linker vanuit Parijs hoorde u over Sarkozy. Hij heeft al via Vila laten weten dat hij bepaald niet blij is... met het initiatief van de Griekse premier Papandreou... om een referendum te houden. Nou, ik verwijs u graag naar onze website voor meer over het onbegrip binnen de EU... over dat Griekse referendum. In ieder geval het idee dat geopperd is... en wat dus al heeft geleid tot lagere koersen op de beurzen. Goed, tot zover het NOS Radio 1-journaal voor dit moment. Morgen zijn we er weer. Nu door naar de collega's van de KRO. Sven, goedemorgen. Wat dat waren Goedemorgen. Strenger straf. Dat wil de Nederlandse zo zo. burger, dat heeft de staatssecretaris van Justitie Fred Teven onderzocht. Hij voelt zich dus gesteund, maar de vraag is, willen de rechters dat ook? Het antwoord is nee, hoort u zo. En morgen is er een hoorzitting in de Tweede Kamer over het pensioenakkoord. De gepensioneerden zijn er absoluut niet blij mee met die plannen van Henk Kamps. Ze willen desnoods aanvechten bij het Europese Hof, wat de minister wil. En uh, dat gaan we zometeen horen in Goedemorgen Nederland. Na het nieuws van bijna half tien, Jan van der Putten. Radio 1. NOS Journaal. Rusland weigert een van de Nederlandse waarnemers toe te laten... bij de presidentsverkiezingen. Journalist en Ruslands specialist Alexander Munninghoff... zou voor de OVSe bij de verkiezingen aanwezig zijn. Maar Moskou maakt bezwaar. Munninghoff heeft zich wel eens kritisch uitgelaten over de gang van zaken in Rusland. De Chinese dissident Weiwei moet een flinke boete betalen, 1,7 miljoen euro. Volgens de Chinese autoriteiten bestaat het bedrag ook uit achterstallige belastingen. Weiwei kunstenaar, zat dit jaar eerder een aantal maanden vast. Het gaat goed met DSM. De winst van het chemiebedrijf steeg in het derde kwartaal naar 170 miljoen euro... tegen nog geen 80 miljoen een jaar eerder. Het gaat vooral goed in China, zegt DSM. En u hoorde het net, van veel kanten in Europa afwijzend gereageerd op het plan van de Griekse premier om een referendum te houden... over het Europese steunpakket. De Franse president zou geschokt zijn. Papandreou probeert onder de afspraken uit te komen... zegt de Duitse regeringspartij FDP. En ook uit Finland komen geërgerde reacties. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. En dit is de ANWB-verkeersinformatie... met nog een paar opvallende files. Het is nog vrij druk op de A9 richting Almselveen. Nog acht kilometer langzaam rijden tussen Beverwijk en Knoopend Raasdorp. Dat geldt ook voor de A12 Duitsers richting Arnhem. Daar staan nog 10 kilometer tussen Zevenaar en Arnhem-Noord. En op de A13 Rotterdam-Den Haag staan in beide richtingen bij Delft-Zuid files van 5 kilometer. Dat komt door een ongeluk op de N470. Op beide rijbanen van de A13 is de afrit Delft-Zuid afgesloten. En nog vrij druk op de A16 richting Rotterdam. Daar staat voor de van Blienoortbrug 6 kilometer naar een ongeluk. Maar daar zijn inmiddels alle rijstoken weer open. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Het kabinet ziet groot draagvlak voor strengere straffen... maar willen de rechters dat ook gaan uitvoeren. De Russische premier Poetin laat een omstreden weg aanleggen... dwars door een beschermd natuurgebied naar zijn ski-hut... Gepensioneerden gaan het pensioenakkoord desnoods aanvechten tot aan het Hof in Straatsburg. En het ochtendhumeur van Diederik Ebbingen het is bijna twee minuten over half tien. Dit is Caro Goedemorgen Nederland. <middels> Maria de Beers is vanochtend op de A2 bij Nieuwegein. Waar keihard wordt gewerkt om ons fileproblemen aan te pakken. En wat krijgen deze mannen? Stank voor dank. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgennederland. Hoe zou de Nederlandse burger straffen als hij op de stoel van de rechter mocht zitten? Dat is het onderwerp van een onderzoek dat staatssecretaris Fred Teven... van Veiligheid en Justitie gisteren presenteerde. Teven ziet de uitkomsten als steun voor het kabinet... dat geweld tegen functionarissen strenger wil bestraffen... minimumstraffen wil gaan invoeren... en recidivisten en werkstraffen reserveert voor lichtere vergrijpen. Reinier van Zutphen, goedemorgen. Goedemorgen. U bent voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor de Rechtspraak. Zelf ook rechter. Breed draagvlak dus bij de bevolking voor dat nieuwe sanctiebeleid van het kabinet. Ook bij de rechters. Laten we eerst even kijken naar het onderzoek... Uh, dat geeft aan dat er is onderzocht een aantal delicten... zoals er zijn winkeldiefstallen, woninginbraken, dat soort, dat soort vergrijpen. Uh, dat zijn nog net niet te vergrijpen waar de staatssecretaris en de minister... een wetsvoorstel over aan het voorbereiden zijn... voor uh, de, de verplichte minimumstraffen bij recidieven. Uh, ik heb het onderzoek natuurlijk bekeken. En ik vind het een heel prachtig onderzoek. Het geeft aan hoe lastig straffen is. En het geeft aan eigenlijk dat er niet zozeer voor de politiek draagvlak is... maar dat er voor wat de rechters doen in Nederland draagvlak is. En daar ben ik eigenlijk heel erg verheugd over. Ja, maar de staatssecretaris legt het wel aan. Uit. Ik heb die brief van de staatssecretaris ook gezien. En dat heeft me enorm verbaasd. Want hij treedt conclusies over zaken die niet onderzocht zijn. Um, wat daar in het onderzoek staat is dat uh, burgers over de zaken heel verschillend denken. Uh, dat ook rechters overigens verschillend over zaken kunnen denken. Er wordt gezegd er zou eigenlijk meer onderzoek gedaan moeten worden. Om nog eens even heel precies te kijken wat er nou achter die zaken zit. Als je echt op een individuele casus ingaat. Um, en ik vind dat... Uh, wat het onderzoek aantoont is dat uh, straffen uh, lastig is... Yeah en dat er dus eigenlijk echt rechters nodig zijn... om ja. daar ook een lijn in te brengen. Ja. En als ik het onderzoek zo lees, en de conclusies met name... Ja. dan denk ik, nou, die lijn, ja, dat, wat de rechters doen in Nederland... dat is aardig in lijn met wat mensen graag zien... Ja. Nou, wat er gebeurt in de rechtspraak. Van harte gefeliciteerd, maar nogmaals, de staatssecretaris legt het anders uit. Uh, en nu is dus de vraag, als die staatssecretaris... dat kabinetsbeleid wil gaan invoeren... dus uh, um, geweld tegen functionarissen, strenger straffen... minimumstraffen invoeren voor recidivisten... en werkstraffen uh, alleen maar reserveren voor lichter vergrijpen of de rechters dat ook gaan uitvoeren? Ik begrijp die vraag, maar dan hebben, laten we het onderzoek even... dat klappen we nu weer dicht, want dan gaat het over andere zaken. Behalve misschien het geweld tegen functionarissen. Overigens is daar al enige maanden, misschien al wel jaren geleden... Ja. na een aantal incidenten door het Openbaar Ministerie gezegd... wij gaan in aan het formuleren van onze strafeis... gaan we uh, uit, tot uitdrukking brengen dat het heel belangrijk is dat als het over... Uh, ambulancepersoneel gaat politiemensen die met geweld worden geconfronteerd. Ja. Dat er hogere eisen bij horen. Ja. Overigens hebben rechters ook zwaarder gestraft in dat soort zaken. Ja. Ja. Um, als het gaat over minimumstraffen, dan, dan hebben we dit onderzoek niet uh, nodig. Bovendien, we kunnen het niet eens gebruiken. De staatssecretaris doet het wel in zijn brief. Ja. Maar ik vind dat er geen verband is tussen het onderzoek en zijn opinie. Dus de ik... staatssecretaris baseert zijn beleid, zal ik maar zeggen... Uh, op een onderzoek dat dat niet rechtvaardigt. Nou, de staatssecretaris zegt, ik heb een beleid en ik heb nu ook nog een onderzoek. als ik het ja. onderzoek lees, dan wordt mijn beleid ondersteund. Ja. Goed, ter terug, uh... naar mijn, terug naar mijn vraag. Vraag, namelijk ja. of rechters het gaan uitvoeren. Ik vraag het omdat in de NRC van afgelopen weekend de dreigende kop stond, rechters stappen op als het kabinet zijn ja. plannen doorzet. Nou ja, kijk, dat, dat, ik, dat zit zekere emotie achter. Hè? En ik moet u zeggen, ik heb die emotie zelf ook wel. Ik heb ook al in andere uh, uh, verbanden gezegd, ik ben ernstig tegen het idee van de minimumstraffen. Ja. Uh, waarom is dat nou zo? Is dat nou zo omdat ik dan denk van... nou ja, dan, dan gaat mijn handeltje eraan als rechter? Nee, helemaal niet. Ja. Waar het om gaat is dat je als rechter... in strafzaken geconfronteerd wordt met, met, ver, met vergrijpen... Uh, met slachtoffers, met daders, met consequenties. En je ja. wilt zo re, zoveel mogelijk ruimte hebben... om de goede straf bij zo'n vergrijp te plaatsen. Ja. En dat past niet... Daar past wat mij betreft niet bij dat je een rechter verplicht... om draconische straffen op te leggen in geval van recidive. Met andere woorden, u ziet niets in de minimumstraf. Ik zie er niks in, om twee redenen. Eén. Het beknot dus de mogelijkheden die een rechter heeft. Maar ook een advocaat maar en ook een officier bij het formuleren van zijn eis. Uh, om om de, de juiste op maat toegesneden strafeis en straf op te leggen. En twee, als ik kijk naar de vergrijpen waar het echt om gaat. Hè, als het gaat over geweld. Want daar is waar de minister op uit is om dat te regelen. Ja. Moord, doodslag, uh, overvallen waar mensen zwaar gewond uitkomen. Nou, u kent al die voorbeelden. Zeker. Ik heb nog eens even goed gekeken ook naar uitspraken van rechters in dat soort zaken. Ja. Zeker bij recidieven. Ja. Ik denk dat... Hoger uitkomen dan de minister in zijn voorstel. Ja, uh, en wat is nou het antwoord op mijn vraag? Heel goed voor u. Uh, het antwoord op mijn vraag is: op uw vraag is dat ik denk dat ik wel begrijp waarom mensen zeggen ik wil het niet. Maar als puntje bij Paaltje komt en je zet de feiten op een rij zoals ik het nu voor u doe. Dan zeggen we goed, die emotie en ook de, de onderbouwing waarom het niet zou moeten, die deel ik. En ik denk dat rechters heel goed weten dat we hun werk moeten doen binnen de kaders die de wet uiteindelijk biedt. Uh, dus uh, als je zegt, ik doe niet meer mee, dan snap ik dat. Ik verwacht dat de meeste rechters zullen zeggen... wij blijven natuurlijk meedoen binnen de kaders die de wet ons biedt. En daar zoeken we de mogelijkheden om toch te komen bij wat wij belangrijk vinden... namelijk het opleggen van een straf die recht doet aan het feit dat is gepleegd. Ja, dus de dreigende koprechters stappen op als het kabinet zijn plannen doorzet... Uh, die zult u van mij niet krijgen, die kop. Uh, ik zeg, ik ga door met mijn, uh, met mijn ideeën en mijn opvattingen... en die van mijn vereniging over hoe het zou moeten toegaan... in de rechtsstaat Nederland. Ja, maar goed, u bent zelf ook rechter. En als u bent gehouden aan de minimumstraf... en het opleggen van een minimumstraf... dan is die ruimte toch een stuk beperkter dan nu. Dat is precies het punt dat wij maken. Alleen, ik kijk ook naar de uitwerking van zo'n zo uh, zo wet. En ik denk dat in die gevallen waarin het echt erop aankomt... dat er ernstige levensdelicten worden gepleegd... Grove geweld, grof geweld wordt begaan. Ja. Dat we dan in situaties zijn waarbij rechters helemaal niet zo twijfelachtig zijn over de op te leggen straf. Nee, en als je maar... kijkt naar de, naar de manier waarop we op dit moment al straffen, dan denk ik, dan wordt er al heel erg tegemoet gekomen. Ik vind het eigenlijk een rotwoord tegemoet gekomen. Nee, het is zo dat dan de mening van de burgerij en van de rechter behoorlijk overeenkomt. Ja, dus met andere woorden, het kabinet kan gewoon doorgaan met de invoering van zijn plannen en de rechter zal het gewoon netjes uitvoeren. Ja, ik zou zeggen, uh, meneer uh, de minister, houdt u er nou maar mee op? Want waarom gaat u dit soort dingen doen als het helemaal niet nodig is? Ja, maar daar uh, dat denkt de minister, althans de staatssecretaris in dit geval, anders over. Nou ja, daar dat ziet u maar weer dat politici geen rechters zijn. Uh, nee, hij is wel officier van justitie geweest. Ja, geen rechter. Nee. En als hij dus zijn plannen doorzet, dan zit u toch met het verschijnsel minimumstraf. Uh, daar hebt u volkomen gelijk in. En dan? Ik heb het u net uitgelegd. Ja, en dan zegt u dan zal ik mijn ruimte zoeken om toch op de oude weg door te gaan. Ja, ik denk dat die ruimte zoeken, dus dat probeer ik u uit te leggen... dat het zoeken van die ruimte helemaal niet zo nodig is. Omdat in al die zaken die ik onder ogen heb gehad... en ik ben zelf jarenlang strafrechter geweest... ik geloof dat ik altijd in die gevallen hè, van recidive en strafoplegging... Bij, bij, bij levensdelicten en bij ernstige geweldsmisdaden... Ja. daar heb ik dat hele minimumverhaal niet nodig. Goed, met andere woorden, het kabinet kan gewoon doorgaan. Het heeft in de praktijk weinig effect, nou ja, want de rechter doet het al. Ik zou zeggen, uh, hou nou op en concentreer je op de dingen... waar het wel om gaat in de rechtsstaat. Ja, Daar dus zei ik helemaal geen probleem dus, hè? Uh, het wordt gemaakt, maar niet door mij. Door wie wel? Ik denk dat de politiek hier bezig is om iets te zeggen over... kijk eens, we hebben een plan gemaakt, dan ga ik het uitvoeren ook. Een plan dat dus niet nodig is, want we hebben het niet nodig. René van Zutphen, voorzitter van de Nederlandse Vereniging... voor de Rechtspraak. Ik dank u zeer. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u een, uh, in de gelegenheid om een vraag te stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. De PVV opperde gisteren een belasting op softdrugs in te voeren. De vraag is, kun je belasting heffen op iets dat is verboden? Hoogleraar Belastingrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen... Jan Bouwman heeft het antwoord. Je kunt zaken die uh, verboden zijn uh, belasten. De Hoge Raad heeft uh, in de jaren 20, 30 van de vorige eeuw al uitgemaakt dat er inkomen uit prostitutie en bijvoorbeeld steekpenningen. dat die gewoon belast waren. Ook al was het op dat moment nog zo dat uh, prostitutie uh, illegaal was. Steekpenningen zijn nog steeds uh, illegaal. Maar degene die die middelen ontvangt, kan daar gewoon belast uh, voor worden. Het idee van de PVV om door middel van accijnzen de belastingheffing van wiet te verzwaren. Dat is een lastiger idee. Daarvoor moet je toch toestemming hebben in Europees verband. En dan moeten eigenlijk alle Europese lidstaten het daarmee eens zijn. En het is op dit moment onwaarschijnlijk dat dat het geval zal zijn. Anders Jan Bouwman, die is ook leraar Belastingrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Heeft u ook een vraag bij het nieuws? Mailt u ons dan vooral naar Goedemorgen goedemorgennederland.nl voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar de a 2 en Daar staat een Marianne Beers in laarzen en een oranje hesje geloof ik. Langs de A2 bij de afrit Nieuwegein Zuid samen met Hans Krombeen van FNV Bouw want we gaan het vandaag hebben over wegwerkzaamheden. Ja met name over de agressie richting wegwerkers door uh, de andere weggebruikers. Um, de huftigheid neemt uh, toe en dat betekent dat uh, wegwerkers uh, naast een mooie baan ook nog wat anders naar hun hoofd geslingerd krijgen. Uh, Zoals? Colablikjes, uh, scheldwoorden, uh, er wordt nog even net even de pionnen aangesneden door de uh, automobilist. En dat moet, uh, dat moet stoppen. Dus wat ons betreft uh, gaat ook bij uh, kortdurende werkzaamheden uh, de snelweg dicht. Maar dat kost natuurlijk wel heel veel geld. Ja, dat kost heel veel geld, uh, maar het leed is niet te overzien. En mensen gaan gestrest naar hun werk. Alleen al door het feit dat ze zich bedenken wat ze vandaag weer zou we kunnen overkomen. even een stapje opzij voor de show ja, ja, Ja, hij heeft ons gezien. Ja, hij heeft ons gezien. Maar uh, wij in de auto zien hem vaak niet. Of zijn collega's? Nou, het probleem is dat ze hem wel degelijk uh, zien. En uh, vervolgens uh, zich niet kunnen gedragen. En uh, in 95% van de gevallen gaat het goed. Maar die 5% mensen die daar anders over denkt, die willen we graag aanspreken. Ook door dit radiointerview. Nou, misschien dat er een paar mensen luisteren. Ik voel mezelf eerlijk gezegd ook een beetje aangesproken. Want ik kwam hier vanmorgen naartoe rijden en uh, ik zag opeens die borden 90. En ik zat toch alweer gauw tegen de 100 aan. Nou, dat is ook wat, wat mensen roepen als eerste. Um, het is uh, agressie uh, en de snelheid van de medeweggebruikers die ervoor zorgen dat ze ogen in hun rug willen hebben. Ik uh, ja, weet niet hoe het met u zit, maar als ik uh, aan het werk ben, dan wil ik me kunnen concentreren op mijn werk. En niet voortdurend maar bezig zijn met wat die anderen in mijn omgeving voor gevaarlijke dingen aan het uithalen is. Er wordt hier gewerkt door de mannen van Heijmans. Er zijn nog twee mannen van Heijmans hier bij mij ook langs de weg. Harold Kreeft, uitvoeringsmanager. Is het een herkenbaar verhaal? Ja, zeker een herkenbaar punt. Agressie tegen de uh, wegwerkers. Uh, we maken het vaak mee in onze afzettingen dat de mensen gewoon uh, echt uh, van alles naar hun hoofdverschillen krijgen of, uh, of, of scheld, uh, scheld worden. Dus uh, ja, dat is inderdaad gewoon niet, uh, niet leuk voor die mensen. Ze uh, werken bij nacht en ontijden en in de weekenden. En dan uh, ja, krijg je toch min, min of meer stank voor dank. Dus uh, zeer herkenbaar, ja. Dus afsluiten, goed idee? Afsluiten is zeker een goed idee. Uh, uh, uh, ja, want dan, dan ja, verhoog je gewoon de veiligheid en uh, dan is de afweging van ja, lang uh, en, en, en zeurend of kort maar hevig. En dan uh, kiezen wij als Heijmans er toch uh, graag voor om uh, kort uh, en hevig uh, overlast te veroorzaken. Uh, nou uh, sta ik er ook met Shiva van Stetten van de ondernemingsraad, of de COR heet dat uh, bij Heijmans. Uh, gebeurt er binnen het bedrijf genoeg om de mensen uh, bewuster van te maken? Kijk, de Medische en Heimans hebben één gezamenlijk belang op dat gebied. Namelijk dat iedereen veilig uit en ook veilig naar huis komt. We doen van alles en nog wat om medewerkers dat ook te waarborgen. En als je het over veiligheid hebt, dan begint die bij jezelf. We hebben daarom een gele en rode kaartensysteem verzonnen. Zodat medewerkers zelf ook weten wat de veiligheidsregels bij ons op de projecten zijn. En zich daarop ook houden. Wanneer krijg je een gele kaart? Je kan een gele kaart krijgen als je bijvoorbeeld niet de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen... bijvoorbeeld een helm als je bij een kraanwerker draagt... of als je niet signalerende kleding draagt. Dit, aan dit soort dingen moet je denken. Maar dan wordt eigenlijk de bal bij de wegwerkers gelegd en niet bij de automobilist. Dat klopt. Alleen moet je zelf altijd eerst het goede voorbeeld geven. Je houdt jezelf van alles dat wat veiligheid bevordert. Daar doe je je stinkend best aan. En als je dat al niet doet... Dan kan je ook van de ander niet gedrag vragen wat je zelf niet voorleeft. Uh, nou, nou staat er ook vaak bijvoorbeeld dat je dan 70 mag rijden in plaats van 100 of 90. Uh, zouden die boetes voor te hard rijden bij wegwerkzaamheden misschien omhoog moeten? Ja, goed, daar, daar, daar gaan wij natuurlijk niet over. Maar wat wij er wel aan kunnen doen is mensen informeren. De weggebruikers informeren waarom staat er een afzetting. Soms staat er een afzetting dat mensen niet weten waarom staat hij er nu. Ja, dan is het onze taak om te zorgen dat ze het wel weten. Bijvoorbeeld omdat de beton moet uitharden. Dus dan staat die afzetting er niet voor niks. Dus, maar hij staat er wel. Dus dat kan als hinderlijk worden ervaren door de weggebruiker. Dus vandaar dat ik zeg goed informeren. En wat we er ook aan doen is gewoon wel gewoon controle. Snelheidscontroles en daar ook de weggebruikers of informeren, informeren dat uh, uw snelheid kan worden gecontroleerd. Tot slot, Hans Krombeen van FNV Wouw. Nog tien uh, seconden om de mensen die nu in de auto zitten ervan te overtuigen... dat ze voortaan toch echt wat beter op die mannen langs de weg moeten letten. Ja mensen, uh, het heeft echt een enorme impact. Uh, als je aan een inbreker vraagt wat hij heeft gedaan... dan zal hij zeggen dat hij wat spulletjes heeft weggenomen. Als je aan de bewoners van het huis vraagt wat er is gebeurd... dan zeggen ze dat hun leven overhoop ligt. En, uh, en zo is het ook met, uh, met wegwerkers. Uh, mensen willen gewoon graag veilig werken en veilig naar huis... zonder, dat, zonder al die stress die erbij komt. Dus wij met z'n allen even de volgende keer... als we die mannen in het oranje langs de weg zien werken... denk daar even aan. Bij de laatste woorden van Marielle Beers. Straks premier Poetin laat een omstreden weg aanleggen... dwars door een natuurgebied om makkelijker bij zijn ski-hut te komen. Maar eerst... 3 2 1 Go Deze dag 1978 Lees even voor nou, voor buurtbewoners en belangstellenden, vandaag is deze gracht, de Keizersgracht, een aantal panden gekraakt. Onder deze panden ook nummer 244, het pand waar onze groep zijn intrek nam. Onze groep bestaat uit voornamelijk studenten, werkende jongeren. Dat zijn alle mensen die in de huidige Amsterdam op geen enkele legale wijze aan woonruimte konden komen. En dus besloot een groep krakers deze dag in 1978 om een aantal panden aan de Amsterdamse Keizersgracht te gaan kraken. Het complex zou uitgroeien tot een waar krakers Bolwerk, berucht of zoals u wilt beroemd binnen en buiten de hoofdstad. Kraker Kees Wouters was vanaf het begin betrokken bij de kraak van de Grote Keizer. Het waren uh, vijf verschillende panden die naast elkaar aan de, aan de keizerschafts lagen. Die werden zo successief in beslag genomen uh, door een twintig, uh, dertigtal ja, uh, krakers die daar uh, hun uh, huisvesting vonden. En van lieverlee uh, is daar een soort actiepand ontstaan. Uh, het is eigenlijk binnen anderhalf jaar uitgegroeid tot een symboolpand tegen de woningnood. Je woonrecht, hè? Huh? Je woonrecht bedoel je? Ja, natuurlijk ja, hebben we wel recht. Ik kan me trouwens het uitzicht nog wel herinneren. Vanaf het dak keek je zo op de, op de, op de Keizersgracht. Vooral in de winter van 79, tot 80 was het ijs en ijskoude, ijsschotse dreven in de gracht. Het hele pand was toen inmiddels al dichtgelast. Dat was niet luxueus wonen. Dat was echt een, een, een wonen in een fort, in een, in een verschanst, uh, verschanste vesting. Je zag ook naarmate de ontruimingsdreiging groter werd, dat het voor heel veel verschillende groepen in de stad een, uh, een belangrijk uh, uh, pand werd. Daar uh, uh, zag je voor het eerst dat mensen zich te weerstelden. Tegen de politiek van speculatie en, en, en tegen de ontruimingspolitiek die in, in die tijd gangbaar was. De tweede verdieping die was voornamelijk gereserveerd voor pers, daar was ook Radio de Vrije Keizer gevestigd. Die hadden we daar al een tijd. Nou uh, beste luisteraars, ik hoop dat jullie ons allemaal goed kunnen ontvangen op de 101 en de, tussen de 101 en 102 megahertz. Zijn vanmorgen aan de kranten weer verschenen. Het uh, is helemaal niets bijzonders. Het gebeurt elke morgen. Als je dan verder naar boven ging, kwam je uiteindelijk op het dak. Nou, op dat dak stonden de meest ingenieuze apparaten. Uh, die waren ook vaak vervaardigd door mensen van de scheikundefaculteit. Dus we hadden bijvoorbeeld aardappels die we da van daar af in het water. Uh, ...van de Keizergracht uh, konden gooien. En die, uh, ja, dat werden dan van die, van die waterbommetjes. We hadden ook Molotovcocktails op de rand van het dak staan. Ik zeg alleen maar ja, dat nee. ik me op een eerlijke manier verzet... ...met, met, met normale menselijke middelen ja. tegen het uh, staatsgeweld wat tegenover mij staat. Typisch Nederlands. Het is uh, op een ongelofelijke Nederlandse manier gepacificeerd. Dat wil zeggen dat op het moment dat we allemaal klaarstonden voor de grote slag... De, de zaak werd afgeblazen. Uh, de barricades waren, er stonden honderden mensen uh, uh, op de keizersgracht. Het... De dag weet ik niet precies meer. Welk het uur, het was uh, om zes uur, half zeven ochtends. Toen sprak Burwese uh, Polak, wij ontruimen niet wegens gevaar uh, voor mensenlevens aan de kant van de krakers en aan de kant van de politie. En dat heb ik toen, want ik, ik, ik was daarbij echt ervaren als een enorme teleurstelling. Ik heb later begrepen dat ook aan de kant van de mobiele eenheid er mensen waren die dachten van, nou ja... He, wat, wat, wat jammer, we staan klaar voor een voetbalwedstrijd... en nog voor, het, voor de aftrap wordt het, wordt het afgeblazen. De gemeente heeft het pand gekocht van de ogen... en het is vervolgens verhuurd aan mensen die daar een, een, een woning hebben. Kees Wouters kraker ooit over de kraak van de grote keizers. Keizer overigens, kraken gaat uh, uh, ook vandaag de dag nog steeds door... hoewel het officieel is verboden. Ook vandaag ontruimt de politie in Amsterdam weer kraakpanden. Het gaat om 18 locaties en de krakers hebben aangekondigd... dat ze de panden niet rustig zullen verlaten. Prachtige Jovanka met On My Way. Het is zeven minuten voor tien, dames en heren. De Russische overheid wil een weg gaan aanleggen... dwars door beschermd natuurgebied... officieel om een weerstation te ontsluiten. Maar volgens milieuactivisten bevindt zich op die plek... helemaal geen weerstation, maar een luxe ski-hut... van niemand minder dan premier Vladimir Poetin. Peter Damkoer, goeiemorgen. Goeiemorgen. En wie heeft het gelijk aan zijn kant? Nou, laten we, laten we zeggen, Poetin is natuurlijk een, ver een vervent skier. <laughs> en, en hij moet ergens slapen. Ja. Dat zijn we me mee eens. Hè? Ja, en daar ja. heeft hij dan een weerstation voor uitgekozen. Nou, heb ik toevallig een foto gezien van dat betreffende weerstation? Ja. Het lijkt helemaal niet op een weerstation. Het lijkt meer op een luxe skivilla. Ja, ja. Nou, een weerstation met een zwembad en een open haard twee heli-platforms. Ja. Nee, het komt er wel. Hè. Het weerstation heeft de Kremlin nu gezegd, want in 2013 staat er echt een weerstation en dat moet er zijn om de, voor, voor, om de winterspelen van 2014 te bedienen van goed weer. Uh, uh, hoe bedoel je? Nou, er is natuurlijk daar in dat gebied zijn er al vele weerstations, maar nu we de Olympische Winterspelen in 2014 gaan organiseren, moeten we natuurlijk zorgen voor perfect weer. En Dan hoe... heb je zo'n nieuw, nieuw beetje, misschien wel een beetje luxe weerstation... maar dat heb je daarvoor nodig, anders, anders, anders lukt dat niet. Maar, maar hoe kan een weerstation zorgen voor goed weer, Peter? Uh, kijk, dat is, nou, dat is nou het geheim van de Russische verticale macht... <laughs> Leg eens uit. <laughs> ja, kijk, deze verhalen worden allemaal, worden allemaal ge, voortdurend gemaakt... Rond, rond al deze projecten. Die winterspelen moeten daar worden gehouden. Dat wordt het grote prestigeproject van, uh, van Poetin. Er is al... 15 miljard euro aan uitgegeven. Even ter vergelijking. Vancouver heeft in totaal 3 miljard gekost. Wij komen waarschijnlijk uit op 30 miljard, maar dan hebben we ook winterspelen. En ja, die kan je dus alleen maar houden op, op fantastisch onder, fantastische winterse weersomstandigheden. En daar gaan we natuurlijk ook voor zorgen. Dat is inclusief in deze prijs. Juist. Goed. Um, uh, en dat betekent dus dat de natuur daarvoor moet wijken. In Nederland gaan er dan meteen natuuractivisten voorleggen. Die ketenen zich vast aan hekken, of weet ik het. En dan stappen naar de rechter. Kan ook nog. Hoe zit dat dat in ja, in Rusland gaat het niet zo makkelijk Er is niet zozeer een burgersamenleving waarin dat, waarin dat gebeurt. Hè. Misschien kan je je herinneren, een paar maanden geleden hadden we ook al die prachtige foto's op, op, op YouTube en, en filmpjes over dat prachtige verzeiënachtige paleis dat midden in een natuurgebied niet ver van het weerstation zal ik maar zeggen. Maar dan meer aan de kust bij de Zwarte Zee werd gebouwd. Yeah. Een nieuw zomerpaleis voor, voor Poetin. En toen de documenten aantonen dat ook de, het Kremlin inderdaad de data opdrachtgever was. en er de dubbelkoppige adelaar op de hekken was. en de Kremlin-veiligheidsdienst het bewaakte. toen werd het hele complex plotseling verkocht aan een vriend van Poetin. voor de helft van de bouwprijs. Ah. Ja, zo gaat het ook in Rusland, hè? Ja, en dan kan je natuurlijk wel actie tegen gaan voeren... maar tegen wie voer je eigenlijk actie? Dus het is zo moeilijk in Rusland. Niks is transparant. Je weet niet, je weet niet wie je aan moet pakken. Nee. Dus met andere woorden, te protesteren heeft geen zin. Ik kan me herinneren dat toen er een weg werd aangelegd... in de buurt van Moskou bij een bolstad... tegenstanders daar met de dood werden bedreigd. Dus het is ook nog levensgevaarlijk om dat te doen? Uh, het is uh, zeker niet, niet aan te bevelen om daar veel uh, rugbreid aan te geven. Of internationaal moet er iets gebeuren. Wat het Olympisch Comité inderdaad, inderdaad heeft voorkomen... Is ...is dat er in dat prachtige natuurgebied... ...bij daar zo heet dat skigebied... ...daar in de Caucasus. werd een bobsleebaan... ...aangelegd voor de winterspelen. Ook in het hartje van dat natuurgebied. Nou, het druk van, de Olympische, van het Olympisch Internationaal... ...Olympisch Comité heeft dat... ...in elk geval verboden. Dus als er wat... ...buitenlandse druk komt op dat soort zaken... Ja, dan, dan gaat het, dan treedt er wel iets in werking. Ja, maar goed, de ski-hut van uh, de nieuwe president in wording, zal ik maar zeggen, gaat toch voor, denk ik, met alle heli open openhaarden en zwembaden. Uh, ja, veel moet wijken voor, voor, voor de geneugden van skiliefhebbers. Ja, blijft het zwembad trouwens ook onbevroren door dat weerstation? <laughs> Het was gelukkig een, binnen, een binnenbad waar ik op de foto's heb, van de foto's heb begrepen. Maar, maar het ligt hier in zo'n prachtig mooi gebied in de Caucasus. Dus, ja. ja, ik zou er ook wel graag vanuit mijn zwembad naar willen kijken. Ja. ja, ik kan me er ook iets bij voorstellen. Alleen wij zijn geen president in wording van Rusland... en ook geen premier, want dat is die nu. Peter je dankjewel over Vladimir Poetin en zijn ski-hut... en de weg die daarbij wordt aangelegd dwars door dat natuurgebied. Straks, dames en heren, gepensioneerden willen het pensioenakkoord... gaan aanvechten tot aan het hof in Straatsburg. In het vervolg van Goedemorgen Nederland. Na de reclame het nieuws met Jan van der Putten. Tot zo. Europees voetbal op Radio 1. Morgen om half negen in de Champions League. Nu voor de voeten van Sigurdsson. Die het duel gaat. Sigurdsson vindt Ajax, Dynamo, Zuid. Oh, wat een mooi doelpunt. Het doelpunt van Tobi Alderwereld. NOS langs de lijn. Morgen en donderdag. De Champions League. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Geen euro's meer op de bank, maar zilver of goud? Wat zeg jij dan? Amsterdamgold.com. Bescherm je vermogen. Ben je toe aan rust? Aan de ontspanning en heilzame werking van de natuur?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 Dit is Radio 1.